Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Schade, overlast en geen treinen. De eerste storm van het jaar is een feit, vertelt weerman Peter Kuipers Munneke. Het waait hard in het hele land. De hoogste windstoten die kwamen voor in Noord-Holland, ook in Friesland en rond de afsluitdijk. En ja, dat is echt voor het verkeer zeker wel oppassen geblazen. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden vanwege die harde wind geen treinen. En op verschillende plekken weiden bomen over wegen en auto's. En op Schiphol zie je een stuk minder vliegtuigen. Er is daar maar één landingsbaan open en dat is een kort baantje. Het is dus filevliegen, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Dan zie je de vliegtuigen als een soort treintje achter elkaar boven het centrum van de stad vliegen. Heel af en toe zie je een groot vliegtuig, een vrachtvliegtuig, meestal een iets afwijkende route vliegen. Die zijn dan te groot voor de Schiphol-Oostbaan. Dan mogen ze iets afbuigen en op een andere baan van Schiphol landen. En de wind wordt vanavond minder. Op allerlei plekken in het land zijn verkiezingsposters weggehaald of beklad. Zo telde een CDA in Limburg 60 verdwenen posters van haar partij. En in Hoorn staan er hakenkruizen op posters van D66. En voetballer Agraf Hakimi zit in de nationale selectie voor Marokko, ondanks het feit dat hij door een vrouw van 24 is aangeklaagd voor verkrachting. De bondscoach zegt dat hij Hakimi steunt en dat de voetballer onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Marokko oefent later deze maand tegen Brazilië en Peru. En een hoop mensen uit het rampgebied in Turkije en Syrië wachten nog altijd op een tijdelijk visum voor Nederland. Honderden mensen willen tijdelijk even hier zijn bij familie. Maar de visumaanvragen zouden voorrang krijgen. Maar volgens advocaten duurt dat veel te lang. Het duurt zo lang omdat het op meerdere plekken gebeurt. En naar mijn mening moet het hier in Nederland gebeuren. De aanvraag moet in Nederland worden beoordeeld. En wanneer het verleend wordt, dan kan het familielid het visum afhalen en direct doorreizen naar Nederland. En nu is een deel van die beoordeling ook in Ankara. Ja, klopt. Merkt ook Sef al, zij probeert al drie weken een visum te regelen voor haar zus. Ze hebben op dit moment echt een andere omgeving nodig. Vooral even wat anders dan de alleen maar aardbeving. Andere omgeving, andere mensen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden er wel degelijk visa uitgedeeld. Maar hoeveel willen ze niet zeggen? Krijg je nog wat weer, het trekt vannacht weer dicht en het koelt ook wat af dan. Morgen waait het opnieuw flink en er kunnen later dan ook wat winterse buien vallen. En dat wordt dan maximaal een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen knoppen de hoek en knoppen de Nieuwe meer 25 minuten vertraging. Andere kant op naar Den Haag tussen knoppen de hoek en Zoete duurt de 20 minuten langer over. A5 naar Amsterdam tussen knoppen de Raasdorp en de A10 20 minuten extra. A9 naar Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Uitgeest, 20 minuten vertraging in de andere kant op tussen Botuverdorp en het AMC, ook 20 minuten vertraging. En tussen Alkmaar en Zaandam rijden op dit moment geen treinen door een kapotte bovenleiding. Er worden bussen ingezet. Dat duurt de rest van de dag.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 All around my heart and lungs And I kept myself from breathing Nog Tessa Lamers. Ja, maar dat wel onder de vlag van Low Addicts. Bovendien zal dezezelfde Tessa Lamers, maar dan onder de naam Lassette, komende zondag te zien en te bewonderen zijn in de finale van de Rob wordt. Want dat is komende zondagavond, dus het wordt nachtwerk voor ons, Marcus van Dam en voor mij. Want we zitten daar.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 Met muziek huh? voor Lucas Rens. Let's make sure we can understand each other a little better than before my change the weather. I don't know if it will be sadder. But then before before we try let's fall in love again.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 Zie je breken, want de visie is veranderd. Geen toekomst samen meer, een toekomst met een ander. Het is beter nu, ik weet het zeker nu dat wij We niet samen te zijn. Ja, ik kon nog even, maar ik kon het niet veel langer. Ik wil niet daten, ook niet dealen met verlangens. Depressie als een parasiet in mijn gedachten. Ik vond het moeilijk zonder jou is het niet lastig. Nee, wat ga je doen, wat wordt je plan, wat wordt je route nu? Volg je je gevoel, even te de kans, blijf je zoeken nu. Hoor ik je? We eten net als vroeger nu, Ja, Alle breakups zijn hetzelfde, vind het zelf ook zuur Maar we gaan vooruit, we maken stappen, ja we lachen Toch vind ik het verwarrend als we lachen, Wat ik denk het doen Flashbacks zijn niet verzend, dus fuck die déjà vu's We zijn het einde van Alles wat we wisten van elkaar, het is goed zo Ik zal je missen, dat is waar, het is goed zo Doe je nog de mijne razzine de is steeds te laat, het is goed zo. Dat zijn geen in mijn maat, dat is goed zo. We de afstand elkaar, het is goed zo. Het is goed zo, het is goed, het is goed zo. Waar we nu zijn is niet waar we toen waren, we vertragen erbij pijn, gevoelens ervaren. Ik weet niet of het beter is, maar voel geen verdriet. Zou nooit vergeten hoe het iedereen zo verliefd. Ja,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 Ik had er eerst, eerlijk gezegd nog helemaal nog nooit van gehoord. Totdat de mailbox uh, klappert van uh, ja, min of meer een, iemand die uh, de promotie uh, wel eens doet: uh, van nieuwe muziek. Uh, It's all happening. Dat zeg ik ja. even uh, netjes, want uh, van hun heb ik het gekregen. Uh, maar uh, hoe lang zijn jullie bezig als Baker Miller Noir?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 uh, te gaan schrijven samen. Ik had op een hele hoop uh, ideeën gemaakt, uh, heel veel geschreven tijdens de lockdown, toen er niet zoveel andere dingen te doen waren. En ben uh, dus uh, vorig jaar met uh, Freek en Bart, die ook uh, met mij Beke Mellanoir zijn, uh, gaan schrijven. Ja. En uh, zijn we in de zomer hebben we drie singles opgenomen, waarvan deze, uh, die straks uh, ook gedraaid wordt, Ashes uh, de eerste. Ja. Even over de naam, Baker Millenoir. Uh, hoe zijn jullie op die naam gekomen? Uh, en verwijst het ook nog ergens naar? Ja, ja dat is eigenlijk best wel een, een grappig uh, verhaal. Um, we, we zijn sowieso bij elkaar gekomen met allemaal, allemaal, allemaal, allemaal ideeën bedacht. over um, uh, Met mogelijke namen die we, die we allemaal leuk vonden. Maar ik uh -huh. was op dat moment een, een boek over kleuren aan het lezen en kwam daarbij. Uh,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 Punt com. Nee. En eigenlijk in de oorspronkelijke bandnaam zit er een streepje tussen Baker en Miller, maar voor de website hoeft dat niet. Hm. <laughs> en uh, op dezelfde hetzelfde naam ook op, op Instagram. Oké, okay. dat, uh, dat zijn de wegen die naar jullie toe leiden. Dan gaan we hem nog uh, even laten horen. Hier is Baker Miller maar met uh, Asjes. Hear. Let's scream until our throats are all empty Until there's nothing left to fear Ooh. The things we learned from, have we learned Or are we just repeating the same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 En ja, de derde helft die was ook heel speciaal. Want ik kwam bijna volendam dan niet eens uit. Dat had ook weer met de, met de nodige dingen te maken. Maar goed, er was ook nog een soort van afterparty. Laat ik het daar maar op houden. Jacob D'Erdward met meer en meer op de EP Threshold. Daarvoor hoorde je Baker Millen met Ashes. Afgelopen dinsdag mocht zij haar afstuderen.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 Ik zie dat het duister is, misschien ver van je huis is, maar vergis je niet, want ooit komt er bij jou. Ik zie dat het duister is.